8 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. CDA-minister Donner is een geschikte opvolger voor Herman Tjink-Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het oog op morgen. De naam van Donner ging in Den Haag al rond, maar het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. Aangenomen wordt dat het CDA een opvolger zal leveren voor de PvdA tjink <coughs> Pardon.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 De jongen vond een rookvakkel tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in Verladingen. Hij zou zijn gewaarschuwd om het vuurwerk niet af te steken, maar volgens toeschouwers negeerde de jongen dat en was er een harde knal te horen. De wedstrijd werd per direct na het incident gestaakt.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 In het jaar 2000 werd al eens een landelijke wapeninleveractie gehouden. Die leverde toen zo'n 3600 wapens op. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt alle Amerikanen voor wraakacties... na de dood van al qaeda kopstuk Al-Awlaki. Het ministerie roept reizigers wereldwijd op om waakzaam te zijn. Al-Awlaki werd vrijdag in Jemen gedood bij een aanval met een onbemand vliegtuigje...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 That's the speed of yellow. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Het kan bijna niet anders of u heeft dit geluid de afgelopen dagen veelvuldig gehoord... in huis, op het terras of de rottigste plek in de slaapkamer. De lang verwachte muggenplaag, die al een tijdje werd voorspeld, lijkt een feit. Muggenonderzoeker Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit... is de afgelopen dagen plat gebeld door mensen... die een opvallende toename constateerden van muggen in huis. Al spreekt hij zelf trouwens liever van overlast en niet van een plaag. Op dit moment zijn er 10 tot 30 keer zoveel muggen dan normaal... Het is niet zo dat het aantal muggen de laatste week nog is toegenomen... maar momenteel trekken de insecten massaal naar binnen om aan hun winterrust te beginnen. Dat zorgt voor de meldingen van slaapkamers vol muggen... en jeukende bulten op ontblote ledematen. Nou, en juist dat laatste gegeven stelt de onderzoekers voor een klein raadsel. Muggen in winterrust steken namelijk niet. De eiontwikkeling ligt stil en dus hebben de vrouwtjes geen bloed nodig. Betekent dat dat de muggen wellicht zijn teruggeschakeld van winter naar zomerstand... door die uh, ja, onverwacht hogere temperaturen van de afgelopen dagen. Arnold van Vliet vermoedt van wel. Maar entomoloog en Mister Mug Bart Knols denkt van niet. Volgens hem staan de muggenvrouwtjes wel degelijk in winterstand... maar nemen ze hier en daar nog een klein bloedmaaltje om reserves aan te vullen. Zoals een beer die vlak voor zijn winterslaap nog een zalmpje verschalkt. <middels> Het is dus nog een paar dagen afzien voordat alle vrouwtjesmuggen zich naar de kruipruimte hebben begeven om daar te overwinteren. Tot die tijd heeft Arnold van Vliet nog wel een ingenieuze, wetenschappelijk verantwoorde oplossing om de muggenoverlast het hoofd te bieden. Wij citeren. Neem en hoor. Neem een hoor. Ik een soort echo. Ja, ik ben op de Leidse Tour, want het is bijna 3 oktober. Hè? Oh, vandaar die air. 3 oktober. Goedemorgen. Het was gisteren de warmste 1 oktober ooit. De mussen vielen van het dak, maar de massale vogeltrek naar het zuiden... ja, die gaat natuurlijk gewoon door. Vanmorgen tellen tienduizenden vogelaars in zo'n 30 landen in Europa de trekvogels. Sinds 7 uur vanmorgen, toen het licht werd, staan zij op de vaste posten te tellen. En inmiddels hebben meer dan 30.000 mensen een stem uitgebracht... op de lekkerste groente top 40. En wij hebben zo de uitslag. En de afgelopen week was weliswaar de Week van de Vleeswaren... maar wij slaan keihard terug met de Vegetarische Restaurantweek... waarin honderden topkoks u laten proeven dat het ook zonder vlees kan. En ook vanochtend gaan wij kokkerellen. Wij zijn Janine Abring en Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Wij begonnen deze uitzending met het vierde deel uit het Concerto Bonanova... van de Franse componist Georg, moet ik zeggen, Georg Muffat, Uitgevoerd door de Holland Baroque Society. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Na een koele, natte zomer is het de laatste weken fantastisch. Fantastisch najaarsweer, u heeft het vastgemerkt. De maand september was met 15,7 graden warmer dan gemiddeld. De opleving van het weer is buiten goed te zien. Zo staan veel planten voor de tweede keer in bloei. Op onze venolijn 035 6711 338 ook. Fantastische meldingen. Goedemorgen, u spreekt met Mieke Berghout uit Driebergen... Ik kijk met verbazing rond. In welk seizoen leven we eigenlijk? De vlinders vliegen rond, witjes en atalanta's. De campanula bloeit voor de derde keer. De bougainville bloeit of je aan de Franse zuidkust staat. De eikels vliegen je om de oren. En als klap op de vuurpijl begint de camelia te bloeien. Normaal half februari. Hallo, dit is uh, Hedwig dan. Om half elf in Utrecht, bij ons in de kloostertuin in de binnenstad. Het is stralende zon, de zon hier op mijn gezicht. Ik hoor een in de verte een Misschien horen jullie hem ook als je goed luistert. Nou ja, ik weet niet of het normaal is en ik weet niet of het de laatste is, maar mijn hart ging een beetje open. Ik spreek met Reni Thompson uit Maartensdijk. We hebben krenten in de tuin en die staan voor de tweede keer te bloeien dit jaar. Hallo, dit is Wil Broekhuizen uit Wieghe. En al meer dan twee weken bloeit onze toverhazelaar. Terwijl alle bladen er nog aan zitten, zit die hele gele krans om die boom heen. En het gekke is daaronder, ik heb één bosbestplant, die bloeit ook. Goedemorgen, Annemarie van Teel in Geendam. Ik loop hier in het Borgeswold en ik zie eindelijk de eerste vliegen zwammen. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin weer in Wassenaar. Afgelopen maandag zag ik bij ons op Terweer gelebudlea's die voor de tweede keer bloeien. Aan de slootkant bloeit weer een dotterbloem. Bij veel rhododendrons is de kleur bij nieuwe knoppen die op knappen staan al te zien. En ik zag een hortensiaan, dat is helemaal te gek, die nu pas aan de eerste bloei begint. Erna Plentriansen uit Vledder. Uh, de hele zomer al hoorde ik uit de bomen dit geluid komen. gak gak gak. Het duurt altijd maar kort en dan krijgt hij ook nog antwoord van anderen. En het waren geen vogels, maar nu heb ik dan eindelijk ontdekt wat het is. Het is een boonkikker. Hallo, met Henny Boersma uit Kromenie. Zondag een kanotochtje door de Kromenie-Waalpolder. Zag ik een vuut met een jong op de rug. Goedemorgen, met uh, Ria Kleinsman uit Goor. Ik had hem al een paar dagen morgens gehoord als ik wakker werd. Maar woensdagmorgen zag ik hem voor het eerst bij ons. Terug uit het verre Scandinavië bij onze voedenbak. Het Rood welkom. Dat was de Venolijn. Blijft u vooral bellen naar 035 6711 338. Wij zitten nu ja, op dit moment in de piek van de bronstijd van de Edelherten. Vooral van zonsondergang tot zonsopkomst burlen en vechten de mannetjes dat het een lievelust is. Of het met al dat gebeurrel nog niet makkelijk genoeg is om de herten in de gaten te houden... heeft Natuurmonumenten op de Veluwe ook een achttal herten van een zender voorzien. De terreinbeheerder wil graag weten waar de dieren precies gaan en staan... en dus ook waar de eventuele knelpunten in het landschap zitten. Samen met Hans van Dijk en Jaap Krul van Natuurmonumenten... is Rob Buiten op zoek gegaan naar zo'n hert met zender... Nou, dat moet een makkie zijn, zou je denken, met een ontvanger in de hand. Ja, hij heeft hem gevonden. Even wachten. Kijk, nou geeft hij aan. Hij is op 326 meter. En dit is een die hebben we gezenderd helemaal in de Zuidoost-Veluwe, vlakbij dieren, bij Elkom. En hij is nadat hij zijn stangen heeft afgeworpen, is hij naar het noordoostelijke deel van ons terrein getrokken. Daar heeft hij een paar weken gezeten. Daar heeft hij overhoogd van afstand? 10, 15 kilometer. En uh, nu in de bronzijde is hij het wildvierdruk overgestoken en zit hij in Dellewoud. Hij zit nu 311, 310 meter van ons vandaan. Dit is een uh, ontvanger die uh, geen uh, bliepjes of piepjes geeft. Hij, nee, nee. Uh, hij vangt het satellietsignaal op. <coughs> ja, hij vangt het satellietsignaal ja, op. Ik krijgt die, in een schermpje precies te zien welk dier ja. het is. Wat voor afstand? Beest, welk nummer het is en uh, op welke afstand hij nu van ons. Hij loopt naar ons toe. Je ruikt de hetten nu. Je ruikt ze? Je ruikt ze, ja. In de, de bronstijd dan, ja, dan bezeiken ze zichzelf. En, uh, het is net als bij, bij geitenbokken, dan stinken ze gewoon. Nou, we gaan er in ieder geval uh, redelijk recht maar Bijna elke twee stappen die we zetten, komen we ook een meter of twee dichterbij. We lopen nou richting uh, het ecoduct over de A50... En zien jullie nou ook met dit uh, zenderonderzoek dat ze in de bronstijd echt enorm mobiel worden? Dat ze echt uh, de hele omgeving gaan afstruinen naar vrouwen? Ja, ja, de, de, de drie mannelijke dieren zitten, uh, alle drie niet meer op de plek waar ze oorspronkelijk gevangen zijn. En uh, voor de vrouwelijke dieren geldt eigenlijk dat ze uh, nog steeds op de, de, de, zeg maar, min of meer in dezelfde plek zitten waar ze ook uh, gezenderd zijn. Ze zijn wat honkvast. Ja. Er wordt natuurlijk steeds gepraat over het... Uh, Aaneen laten sluiten van, van grote natuurgebieden om die herten de kans te geven ver weg te trekken. Maar zien jullie ook al aan dit zenderonderzoek dat ze inderdaad heel reislustig zijn? Nou, dat is in ieder geval de reden dat we gestart zijn met zenderonderzoek. Om eens te weten van welke barrières komen die beesten nou tegen. Op de Zuidoost Veluwe, het Nationaal Park Veluwe, zo, uh, hebben de herten de gelegenheid en de mogelijkheid om de Veluwe af te gaan. Dus om de, de poorten in te lopen. Maar dan komen ze wel een aantal barrières tegen. Rasters, in, uitsprongen. Uh, openbare wegen, snelwegen, spoorlijnen. Maar ook publiek, drukte. We hebben het Nationaal Park Veluwe-Zomers, echt een gezoneerd gebied qua publiek. En wat wij graag willen weten is, van welke barrières komen ze nou tegen? En hoe reageren ze daarop? En uh, rest, uh, waar, ik, waar zie jij alle lijntjes van jouw zenders doodlopen? Precies. Ja, of uh, dat ze even stagneren en later terugkomen. Nou, Je ja, kunt er van alles bij verzinnen. Maar we zien al wel uh, wat trekbewegingen. En we zien ook wel soms wel hele vreemde patronen. Dat ze bijvoorbeeld... Een zandweg die ze makkelijk over zouden kunnen steken, toch niet oversteken. Terwijl aan beide zijden het leefgebied hetzelfde is. Nou ja, dat is natuurlijk dan de vraag: van waarom doen ze dat nou niet? Is dat blijkbaar voor een hert toch iets op die zandweg? Ja, blijkbaar is het toch of die zandweg een barrière, of aan de ene kant is het zicht wat minder. Of, uh, nou ja, daar kun je van alles bij verzinnen, maar dat is een leuke onderdeel om eens, om eens te kijken hoe ze daarop reageren. Waar zit we inmiddels? Wat 100, 140 meter. Ja, daar zijn we in de buurt. Ja. Nee, die, hij zit aan die kant. Weer toch aan de andere kant van het veldje, in het ja. iets meer uh, open bos. Ja, voor hetzelfde geld staat hij naar ons te kijken, Hans, en denkt hij dan uh, bekijken jullie maar. Het kan zo erg groot dat hij ons eerder ja. ziet dan wij hebben. Ja, dan zou je toch denken, zo'n groot, zo groot dier, zo'n groot gewei waarschijnlijk op zijn kop. Ja. En dan nog zien wij hem over het hoofd. Hè? Nou, nog mooi dat je de zendergegevens wel hebt. Want, uh, nou ja, op dit moment doen we daar niks mee, want we halen nu niet de gegevens op uit de band. Wij krijgen de gegevens binnen via sms. Dus in de band zit een simkaartje. En daarmee onderhouden we sms-contact met het, met het hert. En uh, uiteindelijk belt of sms uh, het hert weer naar ons terug met, uh, met de coördinaten. Het uh, gemak dient uh, de hert te Ja, Ja, ja. ja dat is... Uh... Het is dus een onvoorstelbare manier van communiceren. Met, ik denk dat we een paar jaar geleden niet hadden kunnen bedenken dat we dat op deze manier zouden doen. Nee. Hij blijft op 50 meter. Zo zie je maar hoe moeilijk het is om op zich waarneming iets, iets te kunnen bepalen. Het moet niet gekker worden, want we ruiken hem wel, maar we zien hem niet. Ja, ja nee, nou je dat ook heel duidelijk. Zo'n vinden als dat je zegt. 13 meter. Die ligt zich hier achter een boom een breuk te lachen, Hans. Maar toch mooi dat je zo dichtbij bent gekomen. De zender ziet meer dan wij. Ja, ja, ja. ja mooi. Maar goed, hij, hij is hier ook waarschijnlijk met een reden hè, voor de bronst. Dus straks als de zon helemaal ondergaat, dan, dan laat hij misschien meer van zich horen en zien? Ik verwacht het wel. Als dus ze nu zo meteen tegen het, het wat schemer worden, dan, dan komen ze toch weer meer naar buiten. En dan wordt de bronsactiviteit weer wat groter. Want eigenlijk zie je, de temperaturen zijn nu een beetje te hoog. Even geduld hebben. Dan... Even geduld hebben, want we hoorden net toen we hier stonden... Toen jullie de Gent heen waren en de beesten op zoeken, hoorden we hier al lekker burrelen. Okay. Dus... Nou, verschillende herten gewoon om ons heen. Opzij, voor, achter. Zo, de knetter. Super. super. Ja. ja, het is, als even later wist, dus de zon bijna onder is. Dan komen ze allemaal uit de dekking. Maar dan hè? komen ze dan durven ze. Ja, dan heb je geen zender meer nodig. Nee, inderdaad. Maar ze die laten zichzelf al horen. Precies, ja. daar loopt in de mist. In de mist, ja. Het, het, is, het is een hele mystieke sfeer, zo uh, ja, letterlijk bij. De belg die zegt nog wel eens van, het is, uh, het is, niet dat ene facetje. maar Het is de ambiance. Alles eromheen maakt het mooi. En dat komt bij. Van hier op het de Delenwoud hebben we nu uh, een tiental jaren een experiment gedaan. Uh, de populatie, de roodwild, hier niet te beheren middels een geweer. Dus gewoon een gang te laten gaan. En daar zie je toch dat uh, de populatie is sterk gegroeid Want je ziet ook dat de dagactiviteit veel groter is geworden. Dus, je kunt bijna niet horen wat je zelf zegt. Hè? Maar je ziet, de dagactiviteit dagacti dag dag dag is veel groter geworden. En ja, dan zijn de beesten toch wat makkelijker dan eerder in, in de benen overdag. Zo, de knetters. Het is of er een boom omgaat. Dat was vechten, gewij je ja. boom in elkaar. Vallen <laughs> er ook slachtoffers in deze tijd? Soms. Nou, nu nog niet. Vaak zie je, er vallen de slachtoffers, dat noemen wij dan een hert gevorkeld wordt. Dat is een ander hert, dus met het gewij in, in de flanken van een diersteek. Je ziet het vaak gebeuren in het begin van een seizoen... dat er dus eh, een aantal jonge herten rondlopen die de hormonen al een beetje op hol hebben. En die oude herten hebben nog helemaal geen idee wat er, er die vinden het allemaal. Die maken ze nog helemaal niet druk. En die willen nog wel eens een keer van zo'n jong herten opdonder krijgen. Maar het meeste zie je de slachtoffers vallen... Groot woord, we zeggen niet veel, maar eh, in de periode in het eind van de brons. Dat eh, op het moment dat ze vermoeid gaan worden, de reflexen wat minder worden en dan zie je dat ze met die geweien in elkaar gaan en vechten. En op een gegeven moment wil er een wel opgeven en die laat dan los en die draait zich af. Geeft dus eigenlijk zijn flank vrij. En normaal gesproken gaat dat best wel heel snel. Maar als ze er wat moe zijn, zijn die, zijn die reflexen wat minder. En dan krijgen ze nog net gauw een paar. En dan wil het wel gebeuren dat je dus uh, ja, een gat krijgt. En als dat, daar kunnen ze dan wel een beetje van hebben. Maar op het moment dat het door een, een, een buikvlies of een middenrif en zo heen gaat... Dan ja, heb je toch een probleem. Dan heb je echt een probleem. Nou ja, vermoeidheid, daar kun je je ook wat bij voorstellen. Ja. Als je alle voortplantingsactiviteiten in een paar weken in het jaar moet proppen... Ja, nou, moet je dan ook nog zoveel om knokken? En dat is het. Je moet er nog zoveel om knokken. En ja, je hoeft je niet te beperken tot één vrouwtje. Dus ja. Uh... Ga er maar aan staan. Hoe lang duurt het nog? Uh... Normaal gesproken zeggen we de bronst is van half september tot half oktober. Met uh, het, De nadruk ligt meestal zo laatste week laatste weekend van september, een beetje ook een beetje afhankelijk van temperatuur van weer. Kijk, eens, dan rennen weer de het over hij. Ja. En een groep uh, vrouwtjes. Ja. En dan heb je nu, de, ik denk dat we nu zo'n beetje in de hoogbron zitten. Uh, nu zijn ze overdag ook hevig actief en dat kan nou een dag of drie, vier en dan zie je het vaak instorten. En dan heb je nog wel eens dat daarna uh, nog weer een, een, een, een wat jongere hinde. Uh, nog een keer bronstig wordt, omdat hij nog niet beslagen is in deze periode. Dan krijg je nog een stukje nabronzen. Dan worden ze allemaal nog een beetje gek weer. Maar dan, eh, ik heb half oktober, is het echt gebeurd. Het is nog even een paar weken genieten. Het is een paar weken genieten. Kijk, hier is een groot het, rent hier voor ons langs in de hei. Ja, ja, ja. Prachtig, die alleen de kantoor. Zie zo door de mist dat gewei in die kop. Prachtig.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 Een jongen van 12 uit Vlaardingen is bij het afsteken van een stuk vuurwerk zijn hand kwijtgeraakt. De jongen vond een rookvakkel tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in Vlaardingen. Hij zou zijn gewaarschuwd om het vuurwerk niet af te steken, maar volgens toeschouwers negeerde de jongen dat. Tot zover het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment behoorlijk mistig in Nederland, met lokaal dichte tot zeer dichte mist. De temperatuur ligt rond de graad of 11 aan zee en gemiddeld 9 in het binnenland.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 Kijk op vandaag bij NUON.nl. En wat doe jij vandaag? NUON. Na half negen is het gewoonlijk tijd voor een nieuwe columnist... die hier vandaag ook nog live aanwezig is. Hij aait de hond van Janine momenteel. Het is... Wat een man. Leon Verdomschot. Leon Verdonschot, programmamaker, journalist, presentator, radiomaker, columnist. Niet bepaald een veelzijdig type dus. Bij de VPRO Groene Amsterdammer Nieuwe Revue onder andere. En gasthoofdredacteur van de nieuwe Glossy Vega... die vanaf komende dinsdag, Dierendag, in de winkel ligt. En eh, valt in, natuurlijk ook prachtig in onze vegetarische restaurantweek. Wij hebben de Vega hier onder embargo. Dit is dus een, een semi-legaal exemplaar. Uh, ik heb hem al even doorgebladerd, maar voor de mensen die niet die eer hebben... wat, wat kunnen mensen ervan verwachten, Leon? Ja, nou ja, de naam zegt het al. Het is een vegetarische glossie. Dus het is een blad dat gaat over, over een soort levensinstellingen, ook over uh, lifestyle. Maar het richt zich vooral op de inmiddels 750.000 mensen in Nederland... die geen vlees eten en geen vis. En op de 4 miljoen mensen die uh, bewust heel weinig of steeds minder vlees eten. Dat is een verschrikkelijk woord voor voor die mensen. Dus is flexitarium. Mm -hmm. <laughs> ik heb een niet echt een goed alternatief, maar ik, ik kan me niet aan dat woord winnen. Maar, maar willen die, mensen... die andere dingen lezen dan uh, norma normale mensen? <laughs> <laughs> nee, um... Nou het blad gaat alle, alle onderwerpen in het blad hebben iets te maken met uh, de keuze om geen of, of in ieder geval bewust minder vlees te eten. Dus er staan interviews in met, met popartiesten zoals Moby, maar die is veganist. Uh, en ik ben op een reportage geweest in een vegetarisch ja, be be bejaardenhuis. En, maar er staat ook een heel uh, uitgebreide modereportage, maar dat allemaal met allemaal verantwoorde mode. Ja. Het valt mij op dat je van, van geen van vega woorden vooral bloedmooi wordt. Ja, het zijn allemaal al prachtige. het blad staat helemaal vol met mooie mannen en vrouwen. Het is echt chic allemaal. Ja, ja dat is echt een klossie. Het idee ja. is ook al een beetje... Vroeger hing er ook al, om, vooral vanaf de jaren zeventig... om vegetarisme iets dat dat per se links was. Of heel alternatief. Of uh, hippieachtig. Of te maken had met een gebrek aan uiterlijke verzorging. Dus we hebben ook al geprobeerd om, uh, om juist het tegendeel aan te tonen. Ja. Ja. Oké, okay, um, column doen? Graag. Hier is Leon Verdonschot. Ik was op reportage in Oosterbeek. Want in Oosterbeek wonen de oudste vegetariërs van Nederland. Ze wonen in en rond een bejaardenhuis dat Felixoord heet. Felixoord is het enige vegetarische bejaardenhuis van Europa. Soms vragen mensen hoe lang ik al vegetariër ben. Dan zeg ik 21 jaar. En dan antwoorden ze zo, dat is al lang. En dan vragen ze meestal hoe dat zo kwam op mijn zestiende. En dan vertel ik nog maar een keer over die reportage die ik toen zag... van Brigitte Bardot over de bio-industrie... En wat voor leven die dieren daar hebben? Namelijk geen. En vaak is de volgende vraag of ik het wel eens mis, vlees. En dan zeg ik nee, al vond ik het wel lekker. En helemaal waar is dat nee niet. Want het Limburgse gerecht vlees dat een beetje lijkt op het in de rest van Nederland ook bekende stoofvlees... dat mis ik. Nou, ik zal niet zeggen al 21 jaar dagelijks... maar toch zeker wel zonder overdrijven wekelijks. In Felixoort is 21 jaar helemaal niet lang... In Felixoort ontmoet ik mensen die al een hele leven vegetariër zijn. En dat leven duurde middels tachtig jaar of langer. Het zijn mooie mensen, daar in Felixoort. Mensen die zichzelf een leven lang hebben moeten verklaren, excuseren of verdedigen. Eigenzinnige mensen levert dat op. Levend volgens hun eigen normen en prettig ongevoelig... voor het oordeel van de slechts denkbare raadgever, de buitenwacht. Ik ben blij met iedere nieuwe vleesvervanger maar aan veel inwoners van Felixoord gaan die voorbij. Daar redden ze zichzelf zonder, al een heel leven lang. De in restaurants, momenteel zo populaire vergeten groenten, zullen Felixoord nooit halen. Want de oudste vegetariërs van Nederland zijn groenten nooit vergeten. Jullie hier vandaag de groenten top 40, zij daar de groenten top 100 aller tijden. In een appartement bij Felixoord wonen Kees en Ati. Ze zijn allebei 80... En Kees is altijd vegetariër geweest. En Ati werd het om indruk te maken op Kees. En dat lukte. De broers van Kees, van 82, 83 en 79. Zij zijn ook vegetariër En ze zijn alle drie seniorenkampioen tennis. Kees en Ati hadden maar heel even tijd voor me. Want ze hebben het druk. Druk met schrijven, met lezen, met vrijwilligerswerk en met een hobby of tien. Als Kees aan het woord was, keek Ati verliefd naar hem. En als Ati aan het woord was keek Kees verliefd naar haar. En Aati zei, ik kan nog steeds niet van hem afblijven. En toen ik bij ze weg wandelde, dacht ik, later, over vele tientallen jaren, als ik echt lang vegetariër ben, dan wil ik net als Kees en Aati met mijn vriendin in Felixoord wonen en niet van haar afblijven. Je hoort het eerste deel, het Allegro, uit de tweede sonate in C-Klein... voor blokfluit en basso continuo van de Engelse componist Babel. Uitgevoerd door het ensemble Rossignol. Pas op je vingers, Erik. Ja, dit mes is super scherp, dus ik, ik kijk uit wat ik doe. Uh, Erik van Veluwe staat hier naast mij, buiten hier voor het kapitaal. Erik van Veluwe, topkok van landgoed Rederoord. En jij snijdt een... Ja, uh, yeah, dit is een, een heel doodgewoon dood piepertje, hè? Dit is een doodgewoon piepertje, maar... Um... Zo heel gewoon is het niet, want het is de eerste verse oogst. Dus dat is een mooie, mooie aardappel. Het ja. um, is deze week uh, vegetarische restaurantweek. En wij maken vandaag de groentetop 40 bekend. En, en natuurlijk ook straks de winnaar. Um, zit de winnaar, ligt hij hierbij? Je hebt, wat, wat heb je hier allemaal aan liggen? Ja, nou, de winnaar zit hier zeker tussen. Um, ook al zou je sommige groenten misschien niet herkennen. Zoals dit, ja, dat is bijna kindermoord, maar dat moet nog even groeien. Oh, ik zie hele kleine... Ja, dat... dat... Dat zijn inderdaad... Uh... Hele ja, we verklappen nog niet wat het is, maar het zijn hele kleintjes. Ja, ja het is een beetje te vroeg. Ja, dat klopt. Nee, en uh, ja, deze groene blaadjes. Oh, nee. Ik laat even wat horen. Dat hebben we allemaal straks weer op het bord, hè? Uh, ja, zeker. Maar heel veel mensen herkennen het niet meer, want dat koop je alleen maar kant en klaar gesneden in een zakje. Dus dit is gewoon uh, groente open en bloot zoals die moet zijn. Ja. Uh, ho hoe belangrijk is nou de groente in de Nederlandse keuken? Nou, die was vroeger heel belangrijk, want als ik aan mijn moeder vroeg... Wat eten we? Dan zeiden ze, nou, andijvie en uiteraard altijd aardappels en een stukje vlees. En tegenwoordig is het assembleren van groenten rondom een stuk vis of vlees. En de, de trend is zich aan het keren, maar uh, het mag prominenter, die groenten. Ja, want uh, hoe ook in opkomst uh, biologische producten zijn en ook steeds meer mensen uh, worden vlees minder raar. Uh, of zelfs een vegetariër, Leon, die uh, sprak er net al over. Heel veel mensen zien toch ook nog uh, het, het, het avondeten als vlees met iets erbij? Ja, want we hebben het idee dat we dat, al die eiwitten en, en zo nodig hebben. Nou, dat zit ook in heel veel groenten, met name pulvruchten. Dus dat, uh... En ja, heel veel vlees eten kunnen we niet meer. Dat wordt te duur. Uh, het is niet dierenwelzijn. zijn, kortom. Maar vooral groenten zijn zo leuk en lekker. Ja, en dat gaan jullie, topkoks ons deze week laten proeven. Jij vandaag gaat ook voor ons, uh, voor ons koken. En we gaan zo die uh, top 10 en de winnaar bekendmaken. Ik zou zeggen, ga jij nog even uh, rommelen en, en sputteren met je pannetje? Dan uh, gaan wij zo naar binnen. <lacht> Wat ligt erin? Dat oh, mag niet zijn. Dat, je. Dat mag je wel zeggen. Dit mag ik wel zeggen. Dat ja. Is, ja, om het op te luiken, de lekker in de brassica, de koolzaadolie gebakken. Heerlijk. Nou, ja. tot zo. Kijk, dat was wat ik rook. Want ik denk al, ik ruik al een beetje een bakluchtje. Maar dat zijn dus die pijnboompitten. Morgen begint dus die vegetarische restaurantweek. Hè. Maar uh, de voorpret begon afgelopen woensdag al een beetje. Toen was namelijk de wedstrijd voor het Vegagerecht van het jaar. Vijf finalisten mochten hun ja, beste vegetarische gerecht presenteren in de Libraije in Zwolle. De jury stond natuurlijk onder leiding van chef-kok Jonny Boer. En hij kreeg, net als verslaggever Rolf Hartogens zich... heel wat lekkers te zien en te proeven. rappi tot met Terwoldse geitenkaas. Rijst, gegaan in kuikensmelk, met serrein, lemoomblaat. Knolselderij met boeren oude bodegraafse kaas. Rokantje van zoete aardappel. Knolselderij, pompoen, knoflook. Linzen. Dat klinkt allemaal uh, heerlijk... Joris Heijnen van Variatie op de Kaart, een van de organisatoren van deze wedstrijd. Als ik het zo allemaal hoor, ja, het ziet allemaal wel goed, toch? Het is fantastisch wat deze chefs laten zien. Het is echt uh, bijzonder dat... Ja, chefs zien steeds meer in dat je je echt kan onderscheiden als kok door vegetarisch te koken. Het is een stuk moeilijker, uh, een uitdaging. Maar als je ervoor gaat, dan, uh, ja, dan ben je een ster. Gaat ja. goed? Ben je aan het doen? Ik ben chalotjes aan het aanfruiten, een beetje glazig noemen ze dat. Uh, niet bruin, maar wel dat hij een beetje gaar is, dat het scherper ervan af is. Brenda de Graaf van de Florijn een ja. van de finalisten. Is het spannend? Een um, beetje gezonde spanning. Uh, van tevoren nooit bedacht dat het een wedstrijd was. En kwamen vorige week eigenlijk als winnaar uit de bus, waren blij verrast. We um, hebben het gerecht een beetje gefinetuned... En nu maken we dat gewoon vandaag. En we zien het wel. Hoe simpel is het? Nou, we hebben restaurants uh, gehad uit alle niveaus. En uh, wat ze gemeen hebben is dat ze inzien dat vegetarisch eten belangrijker wordt. En dat ze er graag uh, meer op de kaart willen zetten. En, en, en lukt dat dan ook? Okay. Ik bedoel, dat je het besef hebt is één. Maar... Um, ja, ze gaan er goed mee aan de slag. We, we geven ze een methode. Om te bedenken, wat moet er eigenlijk allemaal in een vegetarische maaltijd zitten? Zodat je een voldaan gevoel, maar ook... Uh, ja, het moet gewoon lekker zijn. En dat gaan we in de Vegetarische Restaurantweek ook kunnen beleven. Want alle finalisten, uh, die doen mee. En uh, er kan gegeten worden en geproefd. Over, over de hele Vegetarische Restaurantweek, vertel eens. Waarom ook alweer? Nou, de Vegetarische Restaurantweek is een, een fantastisch initiatief. En... Uh, Tijdens de restaurantweek kan je heerlijk genieten van een vegetarisch menu. En als je dat bestelt, krijg je het voorgerecht cadeau en je tafelgenoot ook nog eens. Dus Het is een verwennerij voor jezelf, maar ook voor de mensen die je mee wil nemen. Is het lastig, vegetarisch koken? Uh, nee, absoluut niet. Uh, moet ik wel heel eerlijk toegeven dat uh, we altijd wel even over na moeten denken. Een gast van ons die uh, inmiddels een aantal jaren bij mij gast is die vegetarisch eet... Die uh, zei altijd tegen mij dat ze allergisch zoals voor paprika en uh, aubergine en, uh, en courgette. Dus daar heb ik nooit mee gekookt. Totdat ze uh, een tijd geleden tegen mij zei van ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar anders krijg ik altijd die gevulde aubergine of die gevulde paprika. Ze zegt dus je, ja, ik weet inmiddels dat jij anders kan koken. Dus je mag gewoon die producten verwerken. Nou, het is wel grappig. Uh, een van de deelnemers, uh, restaurant uh, Caruso uit Roosendaal. Uh, de chef daarvan, Sam Teuns, die is helemaal enthousiast. Uh, maar die schrok een beetje toen hij onze folder op de deurmand kreeg. Er stond namelijk in uh, dat het zo saai is tegenwoordig, het aanbod van vegetarische gerechten. Altijd maar die vegetarische lasagne en die geitenkaassalade. En dat staat op zijn kaart. Dus hij kon gewoon niet anders dan zich aanmelden voor de workshop. Dus het was heel leuk om hem erbij te hebben. Hij uh, voelde zich zo verplicht. Ja, hij kon niet anders. Hij had zoiets van dit, dit is een teken. Te confronterend. Te confronterend, absoluut. Zou je misschien jezelf even willen voorstellen en willen vertellen wat je hier op hebt gedaan? Ja, goedemiddag. Mijn naam is Brenda. Brenda de Gaa van De Florein het Nieuwe Brugt. Um, ik heb gemaakt knolselderij met uh, boeren oude bodegaanse kaas. We hebben krokant gebakken. Een salade erbij van uh, beluga linzen en gierst. Wat snijboontjes doorheen en een sali hollandaise saus. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Smakelijk voortzetten. Nu in de spanning afwachten. Ja, mogen we erbij blijven staan? Uh, nou, alle finalisten hebben even afstand genomen. Oh, dan doe ik dat ook. <laughs> ik ga weer. Antoinette Hertzberg, Christen de, en dus ook in de jury. Wat vind je ervan? Je kijkt heel geconcentreerd. Ik ben ook heel geconcentreerd. Dat is heel ik, belangrijk. Euh, euh, zeg maar net, ik vind deze een beetje dillenachtige mayonaise saus mm. erg lekker. En ik vind de uh, salade ook heel erg lekker. Hele volle smaken, ook gecombineerd met noten en een aantal groentes. En zonder dat het nou weer te veel smaken op een hoopje zijn. Want uh, uh, uh, ongebreidelde experimenteerdrift uh, levert meestal ook niet zo heel veel op, vind ik. Nee, dus ik ben hier wel redelijk tevreden over. Dus deze vind je wel interessant. Ja, deze vind ik erg interessant. Ja. Spanning. Ja, hè? Nou, het zit erop. Een bijzondere dag. Vijf finalisten gestreden om... Het variatiegerecht van het jaar. En dan zou ik toch heel graag nu echt het woord willen geven aan Jonny Boer. Om de winnaar bekend te maken van de, uh, de verkiezing variatiegerecht van het jaar, 2011. Oké, okay, nou we hebben uh, vijf kandidaten gehad. Het leuke was wel dat ik uh, net Mike in de gang tegenkwam en die vroeg mij wie hebt er gewonnen. Ik zei nou, wie denk jij dat er gewonnen hebt? En we noemden allebei dezelfde. Dus dat was, dat was sowieso leuk, dat geeft mij een lekker gevoel. En nummer één, dat uh, vond ik een verfijnd gerecht, vonden wij eigenlijk allemaal. Nou ja, dat het, gewoon, uh, met, dat het er bovenuit stak. En uh, daar zat die Hollandaise van Salie bij, wat we erg leuk vonden. Ja, meer hoef ik niet te zeggen, toch? Florijn. Restaurant in Florijn, de winnaar van Geweldig. Kom even naar voren. Brenda de Graaf en Jury uh, Wattema. Hey, gefeliciteerd jongens. Ja, dankjewel. Nog één keer op je meest verlekkerde manier het winnende recept. recet. Ja. Um, Knolselderij, gekookt in Sambuca. Um, Bodegraafse oude boerenkaas. Daarin krokant ingebakken. Een salade van linzen, gierst. Uh, Kappertjes, tomaat, sneeboontjes. En een sali-Hollandaise-soos. Oeh! Ja. <laughs> Ja, klinkt lekker. De komende week dus, de vegetarische restaurantweek. Meer dan 170 restaurants gaan uw smaakpapillen over de streep trekken. Het kan best zonder vis en vlees. Kijk voor de complete lijst en meer informatie over de week op onze website. En dan um, rapapa, zijn wij bijna toe aan die uitslag. Hè? De lekkerste groenteverkiezing. Meer dan 30.000 mensen hebben gestemd op hun favoriete groente. Wat is de lekkerste groente van Nederland? We gaan het zo meteen bekendmaken. Maar eerst gaan we nog even praten met Erik van Veluwe. De biologische topkok van Landgoed Redenhoord. Hij is hier de uitdaging aangegaan. En gaat zo meteen kokkerellen met onze topkok. Top 5 als ik het wel heb. Nou, zometeen die uitlag, maar eerst even naar uh, wat poedelprijzen en minder bedeelde uh, groenten. Zoals bijvoorbeeld de, de, de rabarber. Die is geëindigd op, op nummer 40. Had maar 238 stemmen. Ja, echte seizoensgroente. Ja, maar toch best lekker, zou je denken. Ja, um, heerlijk. Ja, absoluut. Maar dat, um, dat, daar moet je wat mee doen. Dat kun, kun je niet kan te klein in een potje kopen. Dus dat vinden we dan toch even eng. Hè? Dat, dat vinden nou... we moeilijk. Ja, lastig, ja. ja. Maar wat moet je erbij? Ik doe het dan gewoon in de pan en de koken. En dan uh, ja, maar als draag, de kinderen heel zuur ja. kijken, doe ik er wat suiker bij. Ja, suiker, en uh, appelmoes en bananen en alles wat er doorheen kan. Maar daar moet je toch wat aan doen. En we zijn natuurlijk toch een beetje van de wok-generatie. Want waar kom je nog een krop aan in het wild tegen? Dat is allemaal gesneden, dat is keurig. Dus dat, uh... Wij willen dat ik klaar in een zakje hebben en in de pan flikkeren. daar ja. komt het op neer. Ja. ja, dat is wel een beetje zo. Jij hebt, uh, jij hebt de lijst uh, voor je. We moeten dus nog niet dingen weggeven en zo. Want we houden het enorm spannend. Um, Vul jou echt iets heel erg op? Of denk ik van, hè huh? ik mis dit? Of waar um, staat mijn dat? Ja, op, op vierde plek staat toch wel een groente. ik denk, hmm, oké. Okay. Een ja, groente waarvan je hebben... denkt, die, ga die gaat Menno's kinderen niet voorzetten. Uh, nee, er zijn heel veel mensen die dat um, lastig vinden. Ja. juist een uitdaging daardoor. En dat w past ook helemaal in het seizoen. Wat, wat, wat, is, jouw eigen, uh, wat, wat is jouw eigen favoriet? Ik vind uh, um, al, ja, dat soort... Wat hou je nou omhoog? Ja, dit is een gek rood kleurtje. Leon, weet jij wat het is? Je zit hier nog. Nee, ik weet het echt niet. Nee. zit er heel vreemd uit. Hij staat niet op het lijstje, dus ik mag het wel zeggen. Het is een peulvrucht. Hij is wit en met rode vlekken. Is hij nog goed of niet? Ja, hij deugt nog, zeker. Sterker nog, hij komt gisteren uit de tuin. Klein tuinboonachtig iets. Ja, het is een kiefietsboon. Nooit. Wat is jouw favoriete, Leon? Die staan allemaal best wel laag. Ik zat net op lijstje te spieken. Ik dacht die heel populair waren, maar... Zoals? Champignons en courgettes. En aubergine. Allemaal, die, en pompoen. Dat is echt, ik heb een soort ander dark smaak, zie ik nu. <laughs> je bent er altijd al zo alternatief geweest. En het lijkt ook wel uit je groentesmaak, ja. Er staan ook natuurlijk nog wat vergeten groenten. We, we hoorden het straks al, Leon, in jouw uh, column erover. Vergeten groenten op de lijst. Schorseneer, aardpeer. Ja, ja, ja. ook oh, oh, niet erg uh, populair. Ja, de waren vroeger voor de varkens. Maar tegenwoordig uh, is het uh, chic, chic, chic. Topinonboer. Dus dat, uh, dat klinkt ook wel luxer er meteen. Hè? Mm -hmm. Maar die kom je niet uh, bij de gemiddelde supermarkt tegen. Dat zijn, ook, zijn het ook moeilijke groenten? Nee, helemaal niet. Schillen, koken en fantastisch. Dus, uh... En waarom zijn die dan zo uh, uh, vergeten? En, uh... Ja, ik denk ik geen massa. Uh, um, of, of lastig, of uh, te weinig opbrengst. Kijk, uh, hier liggen er een paar uh, die natuurlijk wel heel snel op te kweken zijn. Ja, maar waar en, ligt dan de sleutel? En, en mapelijk, bij, de, ja. bij de producent, bij de boer, bij de, de supermarkt. bij de consument. Um, ik, ik, ik uh, verdenk de supermarkt en alles wat daarboven hangt, toch van dat ze, dat ze ons in de maag splitsen wat we willen. Want het gek is, wat je net zei, Leon. Wat je, wat je noemt, wat je dagelijks eet, staat onderaan. En die we kennen, dat is blijkbaar toch een mindset, die staan bovenin. Maar er zijn een aantal van die we niet iedere dag uh, in onze keukenkastje en onze koelkasten uh, trekken om in de pand te gooien. Ja, het Nederland is toch een beetje van het, uh, wat de boer niet kent, dat weet hij niet, precies. Ja, nog even los van het seizoen, want daar, sta, daar sta, ja. ligt ook iets in wat, wat, wat je helemaal niet ja. meer kent. En dat noemen ze dan vergeten groenten. Sommigen zijn terecht vergeten. hoor. Maar... Ja. En jij ik ook. maak jij dan uh, wel gebruik van dat soort dingen? Nou ja, goed, ik, uh, Arnheper, uh, ja, landgoed wordt sinds een paar maanden uh, verruilt. Daar ben ik nog steeds bij betrokken, maar voor uh, landgoed Hakvoort. Daar hebben we een waanzinnig mooie tuin. En uh, daar heb ik het meeste gisteren gewoon geoogst. Wat je hierbij hebt. Ja, ja. en dat, dan word je iedere dag geconfronteerd met... Oh, het is te droog, want we sproeien. Uh, uh, de bonen waren dit voorjaar mislukt. En dan moet je weer bijzaaien. Dus iedere dag word je geconfronteerd met het seizoen. En staan er dan geen bonen op het menu? Bij jullie? Uh, ja, Als ze mislukt later, zijn. Nu wat later, ja. Jij, jij ja, dat klopt. presenteert en kookt alleen maar met... Uh, ja, we beginnen met een groet he? uit de tuin. Dus je krijgt iets te eten wat uit de tuin komt, vers. En dan kun je inderdaad... Uh, nu gaan we producten wekken. Korsetjes uh, op zuur. Uh, ja, peertjes ga je nu op siroop zetten. Dus... Ja, die gaat, die gaat de wintervoorraad aanleggen. Het is net ja. zozeer of ik 40 jaar terug in de tijd nou, ben. Puur ja, puur en eerlijk. Ik kijk even met een schuin over aan de klok. We, naar we moeten de, wel die top tien uh, uh, nog gaan okay, doen. Nou. nou, doe jij hier leuk een beetje jouw <laughs> nou, eerlijk okay, zwarte stem. Uh. Op 10. de aardappel. Met 399 stemmen. Nog toelichten, de aardappel? Ja, we eten natuurlijk veel meer pasta en, um, en, en uh, dat soort producten. Dus dat snel. En een aardappel moet je toch... Uh, moet je wat mee doen. En de pasta gooi je hem in, in een kokend water. En acht minuten later eet je iets met een, met een, uit een potje. Ik vind ja. het ook niet echt een groente. Maar, maar toch op tien. Ja. Ja. Op negen, Andijvie. Hm. Ja, ik noemde al die... die uh, zo'n krop moet je, moet je toch uh, wat mee doen. En, maar we kennen wel Andijvie. Ja. Al is het maar van allerlei liedjes en dokter anders de speegel. stampot. standpunt hij is gekomen. Dus ken, ik wordt hij toch nog behoorlijk gegeten. Op acht, bloemkool. Die hebben we ook hier liggen. Ook zo'n heerlijke doorsnee. Kijk, daar ligt een hele ja, mooie. Ja... ja. ja toch nog steeds met een papje, dus dat is van een kerrysausje. Dat is toch? Ja, ja die links rest van uh. <lacht> Op zeven, broccoli. Ja, ja, ik zou zeggen. kook de broccoli, uh, gooi de broccoli weg, drink het water op, daar zitten de vitamine in. Dus, uh, Echt waar? Ja. En ik denk dat ik altijd zo gezond bezig ben als ja, broccoli. de broccoli. De kiemen van broccoli zijn wel goed. Maar de rest is toch, uh, is toch niks. Maar het is, het is ook. Nee? <lacht> Jij zit heel hard te lachen, Leon. Ja, Het idee van 200 gram groenten, Ja, dat is de grootste bullshit bingo natuurlijk. Maar dat. Uh, heb ik eens een ja. groente die mijn kinderen vreten? Als, uh, ja. ja, weer een illusie. Dan dat water gaan drinken. Op zes, spinazie. Ja. ja, die kun je gewoon gewas in een zak kopen. Dat kun je wel een beetje roerbakken. Dus dat, dat is, dat is oké. Okay. Ja. Ja, in je gezicht zie ik dat je niet helemaal tevreden bent over die top tien. Nee. Uh, vijf, de tomaat. Ja, twaalf maanden per jaar niks aan de hand. Dus dat is, dat is wel. Uh, in het seizoen zijn ze wel heel erg, erg mooi. Maar wie, ja. iedereen stopt ze in de koelkast. Ophouden, weet je wel. Gewoon, laat ze maar okay. rijpen en smaak Niet in de koelkast leggen. Niet in de koelkast. Ja. Broccoliwater drinken. Nou, dat zijn de tips van Erik. Uh, vier. Spruit. Dat was die verrassing, hè? Ja, ja dat, huh? dat, is, dat is mijn bijnaam. Uh, de spruit. Want ik koop hier al twintig jaar met biologische groenten. Dus spruiten en quinoa geiten volle sokken. Dus ja, spruitjes. Het is dus hartstikke lekker. Gewoon uh, snijden en wokken met, met, met olie en knoflook en kaas. En dan is het echt een cadeautje, hè? Dat een... Gaan we snel door naar Drie witlof. Ja, dat is fantastisch. Uh, salade, eerlijk, heerlijk. Die bittere toon, daar hebben we net al uh, over gehad. Ja, fantastisch. Twee, de spersieboon. Ja, ja nee, goed. Ik, ik hou van bonen, maar spersiebonen denk ik, oké, okay, dat, is, dat is in juli top. En nu krijg je dus uh, uh, de rare snijbonen, die we net gehad, De kiewitsbonen en zo. Dus, ja. Ja. Nee, ik hoor het al snel door nummer één. Nummer één, één, één, één. De één. winnaar is de asperge met 1873 stemmen. Ja, die hebben we er natuurlijk niet bij, want het nee, seizoen is er bij Nee, waarom ja. uh, Nou, de witte asperge is echt het seizoen. Je kunt het hele jaar door natuurlijk wel asperges eten, maar dan put je die plant heel erg uit en uh, groene asperges kun je nog wat langer eten. Maar um, ja, dan moet je de asperges door laten groeien, dan krijg je hele mooie bossen uh, tot twee meter hoog. Dus jij gaat zo meteen bestjes. bij ons hier een groente ontbijt uh, koken, maar de asper met dus de top vijf ongeveer, maar ja. de, de winnaar uh, die zit daar uh, niet bij? Nee, nee, nee ja, dan moet je het nog die keer overdoen ergens in mei-juni. Ja. Oké, okay. nou, Toch vind deed? ik het bijzonder, die asperge. Ja. Vind jij het bijzonder Ja, goed, ja, nou, Ja, God, een beetje hip eigenlijk ook wel, toch? Heel hip, ja, heel lekker. Nou, en uh, onze eigen uh, wandelende spruit, Erik Weduwe, <laughs> ja. gaat er zometeen uh, mee koken. Niet Tot met zo. de asperge, maar heel wel leuk. met die andere groenten. Tot zo. De kop van Hans-Erik Wennerström. Als je deze opdracht met succes volbrengt... lever ik je het bewijs dat Wennerström...